...met het NOS-journaal. China en Iran hebben afspraak zien flink uit te bouwen. De waarde van de handel tussen de landen moet in de komende tien jaar... ...oplopen tot ruim 550 miljard dollar. Een week geleden werden de internationale sancties tegen Iran opgeheven... ...omdat het land zijn nucleaire programma volgens afspraak heeft afgeschaald. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog geen concrete deals gesloten met Iran. Het zou nog te lastig zijn om de risico's van het zaken doen met Iran in te schatten. Ouders met kinderen in de kinderopvang vinden het jammer dat minister Ascher niet wil overgaan tot een gesubsidieerde peuteropvang van 16 uur per week. De Sociaal Economische Raad adviseert alle kinderen tussen 2 en 4 jaar wekelijks 4 dagdelen op te vangen. Ascher ziet voordelen, maar vindt 16 uur kinderopvang te duur. Bij verschillende ongelukken zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Het waren eenzijdige ongevallen. In het Utrechtse Bentschop reed een man van 22 tegen een boom en overleed. Hetzelfde gebeurde bij een man van 19 in Barneveld in Gelderland. In Bornebroek in Overijssel raakte een auto waarschijnlijk door gladheid van de weg. De auto botste tegen een pijler van een brug en vloog in brand. Hierbij viel een dode en raakte iemand gewond. Ook de overheden in Jamaica en Ecuador raden vrouwen aan om voorlopig niet zwanger te worden vanwege het Zika-virus. Brazilië, Colombia en El Salvador deden dat al. Het virus wordt verspreid door muggen. Zika lijkt ernstige afwijkingen te veroorzaken bij ongeboren kinderen. Voetballer Mounir El Hamdawi vertrekt per direct bij AZ. De spits tekende in oktober een contract voor een jaar, maar vertrekt nu al naar Salal in Qatar. De directeur van AZ is verbaasd over het plotselinge besluit. Al had hij wel afgesproken dat El Elhamdoui in de winterstop weg mocht. Het weer in het westen vrij zonnig, in het oosten komt meer bewolking voor. Het blijft wel overal droog. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Er was er ook een, die matrozenpakt bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, ouwtje. Oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen, Weet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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Het is vandaag dinsdag en als hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids... met weet je nog wel oudje opname 1928. Het komen weer komende uur moet ik zeggen, weer een hoop gezellige oud-Hollandse muziek... van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dit uur onder andere Truus Koopmans, Dick Doorn, Eric Christiani... maar eerst het orkest Jan de Vries met oude taaien... Daar Vol levensvlucht en vuur, hij had er aan geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Ouwe daaier, je pietje, vier. Oude hé, ouwe je pietje, pietje. Ouwe je pie ouwe je Wam er een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbaste al zijn centen en verkochten op plaatsen knol. En de cowboy belandde in de cel. Owe taa, je ver je verheer. Owe taa, je ver je vier. Owe taa, je vier je veren. O we dieu, yippie, yippie, je vier je Die kwam ooit terug weer naar zijn land. Hij was er zo arm als een mier. Hij ging naar zijn blokhut en maakte zich van kant. en nu is hij zo dood als een pier. Oude taaën, je ver je bin je. Owe taa, je ver je Oude taaie, je ver je peer. Owe taa, je vier je.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 in het Want de... Samen met Dick Doorn met een recht en een en hit het 1955 alweer. Na voor afleden Christiani met Greetje uit de polder. En de volgende dame is geboren als Helena Hubertina Johanna Koer. En u kent haar beter als Leni Koer, geboren in Eindhoven op 22 februari 1950. Een Nederlandse zinger, zongfreider. En in 1967 woont zij het cabaret er onbekend en bracht ze haar eerste single Laat Maar Uit met een tekst van Armand. En in 1969 werd ze samen met het Verenigd Koninkrijk Lulu, Frankrijk, Brita Bacora en Spanje Salomé... winnares van het Eurovisie Songfestival in Madrid... met het liedje De Troubadour... dat ze zelf heeft gecomponeerd op de tekst van David uh, Hartseman. Na het debuut uh, LP werd goed voor een zilveren harp... en ik heb een ander nummer uitgekozen. Een iets minder bekend nummer, Lenny Koer met Dorp aan de Rivier. Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier...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 Mijn loodsman over de rier. Ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd: van zomertijd en wintertijd. En wat mij van die tijd het best voor En de heer Nana.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 Zag zij de jagers zo. En hij hield haar. Zeden tot elkaar We're Wat zingt als je de geit van Piet. En daarvoor Johnny Hoes met Marietje. En ook nog Lenny Koer kwam voorbij met dorp aan de rivier. En nu is het tijd voor Arno en Gratje. En Arno en Gratje was een uh, eindhoos zangduur... dat in 1978, korte tijd, succesvol was. Met het levenslied Papi, ik zie tranen in uw oog. En Gratje, echte naam is uh, Grats Holsken. Speelde in het lied Een Trieste Vader. Terwijl het kindersterretje Arno Baas. Arno Maas moet ik zeggen, de refrein zon. En door een zetfout op de plaat... hoe staat dat duo ook wel bekend als Arno en Gratje? En hun volgende nummer. Jantje SOS bleef op nummer 30 in de Nederlandse top 40 steken. Na de carrière van het duo kwam definitief het einde. toen de jonge Arno op 7 augustus 1987. op 22 jaar leeftijd omkwam tijdens een campingruzie. Gratje haalde in maart 1994. de kranten vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij. in een Eindhovens café ontdek je plekje. En hij werd hij de zaak tot 6 jaar zelf veroordeeld wegens doodslag. En een minder bekend nummer van hun is Arno en Gratje met Kom Lieve Terry. Johnny had een lief klein hondje. Stapel was het kind ermee. Nergens op de wereld vond je. Grotere vrienden dan die twee. Alles deelde Johnny eerlijk. Zelfs op hand met Jem. Had de jongen iets gekregen, dan komt razen zijn kinderstem. Als je niet vergeten van de honger. Aja jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen, maar ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen Aja jij Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval? Dat was Maria En elke man raakte van schrik en droom en daarna bleek Als hij naar haar dansen keek De tamboerijn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 Ik hou van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd. zich als Maria's ega had beschoot, toen was Maria stilletjes getroost. Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar en iedere dag meteen, dat het was voor hem alleen. We leven de liefde tijd van de leren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 Een maag de van amper 18 jaar. Die o zo graag getrouwd wou zijn. Haar uitzet was al klaar. Ze kregen man te pakken. Een grijze kapitein. Die gaf de pijp al snel aan Maarten. Want ze knuffelde een fijn. Karelientje, wil een man. Karolintje, Karolintje krijg nooit genoeg ervan. De tweede had een apotheek en de derde week werd hij ontzettend krank. We vielen uit zijn winkel. om precies te zijn 1977. Het was Wilke Alberti met Carolientje. En daarvoor hoorde u weer een nummer van Eddie Christiani met Maria van Baha. En het volgende nummer is Ik heb eerbied voor jou grijze haar. Dat is een lied dat in 1959 door Bobbia Schoepen werd geschreven en gecomponeerd. Het lied is in een aantal keren gecoverd door buitenlandse artiesten. En in Nederland stond het lied in de zomer van 1963 op de tweede plaats voor het platennieuws. In de totaal werden er 350.000 platen verkocht... in de uitvoering van het duo Gert Timmerman. Bestaat uit Gert Timmerman met Tony Sotterwes... die de tweede stemmen zong. En het duo werd begeleid door orkest... onder leiding van Arie Kleijgeld. Die Timmerman ook wees op het hitpotentie van het lied. Timmerman kreeg hiervoor een gouden en platina plaat... uit handen van Louis Armstrong wel te verstaan. En later is het nummer nog een keertje gecoverd... door Osdorp-Possie. Zegt u waarschijnlijk niks, maar het was een, ja, een soort... Amsterdamse rapgroep uit Osdorp natuurlijk... U hoort hem nu, de versie van Gert Timmerman. Het Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een week en plicht. Ik heb eerbied voor jouw Vrijze Haten. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten. Zijn. Voor die lieve oude mensen, met hun diep doorvloekt gelaat, heeft mijn hart een vast pleidoertje, dat altijd wijd openstaat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde braad, hebben zenig recht. En een blik zo bijz zacht. Ik heb eerbied voor jouw prijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw vrede, haren, voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze draken. Bij de van zijn. Parijs ligt aan de scène, en bon ligt aan de Rijn, maar wat ik zo verliefd ben. Ligt aan Madeleine, uit China komt de zijde, uit Spanje komt de wijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat komt door Madeleine. Ze heeft iets van Brigitte, ze heeft iets van Marleen. Als ik haar zie denk ik meteen. Parijs ligt aan de Serre, een bon ligt aan de Rijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. la la la. la, la, la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 van de spelbrekers met een mooie medley... ...van allemaal grote hits uit lang vervlogen tijd. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort... ...iedere dinsdagochtend hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Een reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Met de volgende artiest is Eddie Becker, officieel geboren als Eddie Beuker... ...op 11 april 1947. Nederlands discjockey, radio- en televisiepresentator... ...en afhankelijk wilde Becker muzikant worden... En na zijn middelbare schoolopleiding... werd hij zanger en gitarist bij de band The Explosions. En een, paar later, een paar jaar later werd hij als inval bassist... en zanger bij Willie and his Giants. En zijn muzikale carrière werd echter niet van wat hij ervan verwachtte. En daarom besloot hij disjockey te worden. Hij deed ervaring op bij de Vaders Show. En in 1966 werd hij de opvolger van Veronica's nieuwslezer... Harmon Season. En een van die plaatjes die hij gemaakt heeft... is een leuke plaat. U hoort nu Eddie Becker met Pelicidat, de rol van de stad. Zij kan het niet laten. Altijd goots praten. Zij stond met haar mond. Mooie praatjes rond. Zij pleit schreeuwen. De rol van de stad, een groot city die ooit gemaakt heeft. En zo kwam ook een eind aan dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Op deze dinsdagochtend. Als u nou denkt van ik heb het programma gemist of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Ronnie Tober met rozen voor Sandra. Die zit in 1971. Maar voor nu eerst Gerard Koks met De Goede Oude Tijd. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend en misschien tot volgende week. Tot ziens. Ach, hoe lang is het geleden? Met de diligence naar Gouda. Onze grootvaders reden. Zeer voornaam en zeer bedaard. Krakend en wiegend door het land. Het duurde lang, lang, lang. Er veranderde niet veel van jaar tot jaar.